voor Zandvoort als uh, toeristische badplaats... ja dan is die bereikbaarheid is, uh, toch wel es echt uh, essentieel. Is dat niet de andere kant op, denken? Want de auto's stoppen in Zandvoort en dat bouwt zo terug als file. Dus als ik de Zandvoortslaan vier keer op breed zou maken... zouden die mensen door kunnen rijden. Ja, maar die, uh, onze, onze gasten en uh, Zandvoorters, dus, als ze terugkomen van werk... die moeten ook echt in Zandvoort Eens? komen. Dat is, uh, dat is uh, ook uh, iets wat moet gebeuren. En ik weet wel dat die uh, Kenmer Tunnel, dat is misschien wel echt een... Uh,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 Tijd geleden is de, de, de, de kustzonering aangenomen. Hè? Uh, Familiestrand, Sportstrand en uh, Surfstrand. Nu gaat er een, een, een prijsvraag komen voor mm -hmm. een jaar rond de uh, watersportvereniging. Waar moet die komen? Of wat zou de VVD hem het liefst willen hebben? Nou, de meest logische plek, en daar is natuurlijk ook al eerder over gesproken, dat zou uh, de spot zijn. Dat is uh, ja, bij uitstek een logische plek. Alleen mm -hmm. wat ik juist mooi vind aan die... Uh,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 Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel een ontzettend interessant. Het was een mooi uh, boekje van de Prijsvraag. Dus we gaan zien wat eruit komt. Nou, Die plaatjes die uh, beloven in ieder geval heel <laughs> ja. veel. En mocht het een beetje in de buurt uh, komen, dan denk ik dat we ja, in Stand wordt een onwijs mooi waterspeelcentrum rijker gaan worden in Dat ben ik zo met u eens. Dat, uh, het ziet er heel gelikt uit. Um, ik heb het wel toch even over pest hebben. Wat is een pestpact, anti-pestpact?